hou vast voor ondernemers. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week reuze rozijnenbollen. Zak 4 stuks, nu voor maar 1 euro. Joma Salades, bakje 175 gram. 2 plus 1 gratis. En Campina of Optimal, pak 1 liter. Nu 3 voor 4 euro. Jumbo. 9 uur, goedemorgen. Het Q-Music van nu.nl. Goedemorgen. Bellen of appen in het verkeer blijft een groot probleem. Het aantal boetes voor mensen die in de auto of op de fiets... een telefoon vasthouden is flink gestegen. Van 165.000 in 2024 tot bijna 250.000 vorig jaar. Komt onder meer doordat sinds vorig jaar... vaker mobiele focusflitsers worden ingezet... die automatisch zien of je een telefoon in je hand hebt. Het aantal boetes voor te hard rijden gingen juist wat omlaag. Telecombedrijf Odido heeft klantgegevens veel langer bewaard... dan afgesproken, meldt het FD. Bij de cyberaanval van vorige week zijn daardoor ook gegevens... van klanten die al tien jaar weg zijn buitgemaakt. Odido beloofde dat maar twee jaar te bewaren, die gegevens. In totaal liggen de persoonsgegevens van ruim zes miljoen mensen op straat. Inmiddels hebben na het datalek ook al veel mensen... hun internetabonnement bij Odido opgezegd. En wie een huis van onder de drie ton wil kopen, moet in kerkenraden zijn. CBS heeft uitgerekend dat de gemiddelde prijs voor een woning daar 270.000 euro is. Maar ook in Heerle en Pekela ben je nog goedkoop uit. Huizen in Blarikum en Bloemendaal zijn het duurst. Gemiddeld minimaal een miljoen euro. De Olympische Winterspelen. Ja, dag 11 inmiddels en weer kans op medailles vandaag... bij de ploegenachtervolging bij de mannen en de vrouwen. Om half drie moeten in de halve finale als eerste de mannen aan de bak. Jorit Bergsma komt onder andere in actie. Bondscoach Rintje Ritsma vertelt bij de NOS over de tactiek. Ietsje rustiger en, en, en vlak houden. Dan, dan hebben we misschien zelfs nog wel een, een kans om gewoon heel dicht bij Italië in de buurt te zitten of, of te verslaan. En net voor drie uur zijn de vrouwen aan de beurt en de finales beginnen vanaf tien voor half vijf. Het weer nog van Weerplaza. Veel buien vandaag met heel af en toe ook een zonnetje. Het wordt een graad of zeven. Morgen droger. De vanaf 20 minuten zijn op de A4 richting Amsterdam. kom je in 14 kilometer tussen Hoogmade en Rijzenhout, 22 minuten. Op de A16 naar Tebrechtse Plein, ook 22 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de Hoofdrijbaan tussen Ridderkerk Noord en de Van Brina-Noordbrug 4 kilometer. A22 Bevenwijk naar Velzen, 3 kilometer, 24 minuten. En op de A58 richting Tilburg, kom je tussen Galder en zit annenbos in 5 kilometer met een minuut of 20. K Mattie en Marieke. De Olympische Spelen in Milaan volg je via Q-Music. Mattie en Luc bespreken ze zometeen naar Lady Gaga en Cello. Bradley Cooper en Shello horen je bij Q-Music. Zeven minuten over negen op dinsdag 17 februari. Aflevering 1583, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, anne Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. We horen net al bij Annemarie in het nieuws. We maken ons weer op voor een prachtige dag op de Olympische Spelen. Rond uh, half drie gaat het allemaal beginnen. De ploegenachtervolging. Zowel de mannen als de vrouwen komen in actie. En gisteren, Dominique, gisteren was ook weer zo'n ontzettend lekkere dag. Nou, je zou bijna vergeten dat het gisteren is gebeurd. Want het was natuurlijk om elf uur. De laatste medailles wonnen we toch uh, vaak een beetje aan het eind van de dag. Ze vonden een uurtje of vier, vijf. Dan werden de finales op het shorttrack ijs geschaad. Maar gisteren, om, uh, nou wat was het, elf uur, half twaalf, is er weer een gouden plak binnen geschaatst. Daar hebben we gewoon de hele dag lekker rond in kunnen baden in dat gouden gevoel van Xandra Felsenboer. Ik zat ook te kijken, ik zat in een koffietentje, omdat ik met een vriendin even een bakje aan het doen was... na ons radioprogramma. En wij zeiden, ja, we moeten nu kijken, oortjes in en kijken. Ja, en wij hebben toch dat kroegje een beetje bij elkaar geschreeuwd... terwijl iedereen daar met een laptop een beetje de digital nomad uitheeft. Geweldig, super, zo moet je doen. Um, waar ook uh, leuke beelden te bekijken zijn... Uh, dat is op onze Instagram-account. At of QMusicNL. Daar kun je de, ja, de, de spannende race volgen... of Mattie en Luc wel of niet gisteren zijn gaan skiën. <laughs> Zij waren namelijk in Cortina, inmiddels zijn de jongens weer in Milano. Maar in Cortina, jongens, hebben jullie geprobeerd te skiën. Maar Matti, wat is daar nou toch misgegaan? Nou, dat ging echt uh, ongelooflijk mis, zal ik je vertellen. Kijk, uh, we dachten we hebben een paar uurtjes over. Dus wij uh, gaan lekker naar uh, de ski-verhuur. Uh, en uh, wij kwamen daar, het is uh, echt uh, fantastisch. We zijn helemaal aangekleed, helemaal aangekleed met een uh, prachtige broek en een helm en een bril en stokken en skiën. Nou, dan laat je daar één rip achter. Dan kun je zeg maar voor een half dag in Cortina, want Cortina is duur, jongens. Kun je, kun je de berg op? Uh, wij kwamen erachter dat de lift bij de, uh, de ski-verhuur was dicht. Dus wij moesten met onze skischoenen naar de andere kant van het dorp wandelen. Ja, dus waar toch. andere mensen zeg maar een gezellig dagje cortina doen, moesten wij op onze skischoenen richting de andere kant van het dorp lekker over klinkertjes. Dat loopt dan extra lekker. Toen kwamen we daar uh, en toen kregen wij daar te horen, nee, nee, dit gaat niet door meneer. Dit gaat niet door, want deze lift is alleen gereserveerd voor atleten. Ja. Nou, wij lieten nog één keer onze spierballen zien. Zeiden, We nee, zijn echt sporters, maar niemand geloofde het. Vervolgens hebben wij een, uh, een taxichauffeur gevraagd om ons naar een uh, liftje te brengen. Uh, Even in de kantlijn. Wij moesten een bus halen smiddags. Terug naar uh, Milaan. Maar die, die taxichauffeur zei. Dit komt helemaal in orde. Ik breng jullie naar de lift die nog wel open is. En daar gingen wij. We hebben ons nog nooit zo veilig gevoeld in een taxi. Met een helm op in de taxi. Kan het iedereen aanraden. Uh, uiteindelijk staan wij daar. Bij die lift. Wat dacht je? Ook die lift was gesloten. Oh, en toen geken. zei die beste man. Ik heb nog één. Ik heb nog één oplossing voor jullie. Deze lift. 100%. Ik heb net gekeken. Hij is open. Ik zei. Super. Zet maar koers richting die lift. Die lift die lag 40. 30 minuten verderop en op onze Uber-app kwam er op dat moment 93 euro bij. En toen zeiden wij, wij gaan onze bus naar Milaan niet meer halen, meneer. Zet ons maar weer af, zet ons maar weer af bij de skivruur. En zo kwamen wij weer terug en die man die zag ons aankomen en die zei... jullie hebben niet geskiet? Ik zei, nee, wij hebben niet geskiet... maar wij gaan wel in de bus richting Milaan. Ja, ik vind het een geweldig verhaal. Ik heb het allemaal gevolgd via je Instagram gisteren. Het is een heerlijke soap. Hebben jullie wel die skis echt moeten betalen? En al die spullen? Want ik vind het ook... Ja, hij, hij had ook tegen jullie kunnen zeggen... Er is geen lift in Cortina open. Ja, nee, het was echt... moet ik zeggen, heel lief van die man. We hebben tot op de laatste cent alles teruggekregen. En dat ja, vond ik nee, wel nee, echt heel, heel Netjes, Dat zijn die Italianen. Hè. Hey, dit is ja. voor ons echt, om op de socials te kijken... een gouden moment geweest. Maar jullie beleven daar zoveel. Jullie zitten op ongeveer anderhalve week Milaan en Cortina. Zometeen gaan jullie bij ons... een bronzen, een zilveren en een gouden medaille uitreiken. En dan niet aan sporters... maar aan momenten die jullie daar in Italië hebben gehad. Tot zover, jongens, vanuit Italië op de Olympische Spelen. Matti en Luc, dit is Offenbach with you, Miles Away. for Nu terug in Milaan met hun snoet in de zon. Ja, mannen, we hebben jullie gevraagd om een Olympisch podium in te richten deze dinsdagmorgen. En dan een Olympisch podium over de dingen die jullie te weten zijn gekomen daar in Italië. Maar alleen de dingen die je kunt weten omdat jullie daar zijn. Klopt inderdaad, uh, Domien. We, we gaan meteen van start met het uh, brons. Ja, ik zei net al, we waren dus gisteren in Cortina... en we wilden daar uh, gaan skiën. Alleen al die skiliften waren dicht. En wij stapten dus in een taxi. Het brons gaat naar de taxi in Cortina. Want ik heb het nog nooit gezien. Uh, wij riepen een taxi via de Uber-app gewoon. En er kwam aan een skitaxi. Stond in ons display. En we dachten, een skitaxi... Ah ja, dat is wel logisch. Want met skis en met stokken en met van die vieze schoenen... iedereen die wel eens wezen, is bezig gaan skiën... weet dat je, dat je schoenen ongelooflijk ranzig worden. Daarmee wil je niet in je auto. Dus wij keken en we keken. Ik dacht, er komt een afgetrapt schildersbussie en daarin janken we dan al onze skis en stokken en dan gaan wij daar lekker in zitten. Nee jongens, het is Cortina. Het is het wassenaar van Italië. Dus wat kwam er om de hoek? Een zwart glanzende Mercedes. Hakelsje wow. wow. wow. wow. Waar, Waarin wij onze skis op het dak moesten binden. Die man had een soort constructie. Die kon iets op het dak leggen. Kon er kon daar je skis in. Maar er moest ook een paar skis gewoon naar binnen worden gejankt. Dus die lagen half over de achter en over de voorstoelen. Nou, Luuk staat achterin met zijn helm op en zijn skistok... en een beetje in die bekleding te prikken. Ongelooflijk, het brons gaat naar de skitaxi van Cortida. Dat is zilver, daar vinden wij ons eigen team NL huis. Een ja, soort van een, een basis voor alle Oranje-fans... om even naartoe te vluchten, elkaar te spreken, medailles te vieren. Je kan lekker makkelijk aanfietsen, die parkeer je gewoon. Die zet je daar neer, dan haal je een biertje. Het is super gezellig. in het team NL huis, Alles is oranje, maar... Er gaat in Milaan altijd één ding voor de rest van de hele wereld en dat is... Fashion, kleding er goed uitzien. Ja. De Milano Fashion Week komt eraan en daar was bij het Team NL-huis even niet op gerekend. Hè? Dus nog voordat de Olympische Spelen <laughs> klaar zijn, pakken we in het Team NL-huis de dozen alvast weer in. <laughs> Sluiten we de tap af, worden de posters van de muur gehaald en moet er ruimte worden gemaakt voor ja, ja, goed, een kledingmerk waarmee je ook je auto kan laten rijden, laat ik het zo zeggen. Uh, want de Milano Fashion Week komt eraan en daarom het Team NL-huis zilver. Ja, en uh, dan het goud, jongens. Dat is, uh, het goud gaat naar een land. Uh, de fans van een land. Het is een beetje een dubieuze eerste plek, want het gaat naar de Canadezen. En ik zeg een dubieuze plek, want de Canadese fans leven keihard mee, maar ze zijn ondertussen ook bloedirritant, kan ik je vertellen. Want wij zaten uh, op, uh, op de tribune naast Canadese fans, en Luc die zat rechts van mij, en daarnaast zat een Canadese fan. En op een gegeven moment zie ik Luc met de vingers in zijn oren. Klopt, klopt. Het was ontzettend spannend in het stadion, en elke keer als er een Canadese schaatser naar voren kwam en aan de start stond... dan kwam er een geluid uit die vrouw dat ik echt dacht... dit is niet goed voor mijn gehoor. Het is echt als... We, ga één toon hoger en alleen de honden kunnen het nog horen. Wat er na een tijdje dus voor zorgde dat ik een nader angst kreeg... voor elke Canadese sporter. Want zodra er weer een Canadees aan de start verscheen... voelde ik mijn trommelvlies alweer lichtjes scheuren. Ik heb het opgenomen, we kunnen even luisteren. Alsof ze in een achtbaan zitten. Wel gezellig toch? Wel echt uh, enthousiasme dat je Het wil hebben op zo'n tribune. Uh, Super gezellig. Maar nu komt het meest frappante. Kijk, jullie starten een geluidsfragment. Op het moment dat je ernaast zit, dan raakt die frequentie een trilling in je trommelvlies. Precies wat Luc zegt. Dat je denkt, er gaat zo meteen glas breken. En nu komt het meest opmerkelijke. We zaten later bij het Short Track en bij het Skeleton. Ze raken daar precies de, dezelfde frequentie. Dus op de toonladder pakken ze allemaal dezelfde hoogte. Ik heb het idee dat er een soort complot gaande is. Dat ze voor de Olympische Spelen samen hebben gezeten. Jongens, we gaan ongeveer... En ze doen het allemaal. Wow. Mattie en Luc vanuit Milaan. Brons voor Cortina, zilver voor het team en LHuis. En goud voor de Canadese fans. Ja, mannen, ga ervan genieten. Ik zie het zonnetje schijnen. Pak een cappuccino en heb een heel fijne dag daar. Wij spreken met Kander morgen vroeg weer. En uiteraard hoor je ze de hele dag op cue Mattie en Luc. En dit is Maroon 5. I was so high, not recognize. I'll try my best to feed her happy.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 Veel buien vandaag met heel af en toe een zonnetje voor een graad of zeven. Morgen droog en zondag. De laatste nieuws krijgen van van Annemarie. Goedemorgen, We lijken het maar niet af te leren appen achter het stuur. Want het aantal boetes voor mensen die in de auto of op de fiets een telefoon vasthouden is flink gestegen. Vorig jaar werden er bijna 250.000 boet... 250 boetes voor uitgedeeld... Ja, dat komt onder meer doordat sinds vorig jaar... vaker mobiele focusflitsers worden ingezet... die automatisch zien of je een telefoon in je hand hebt. Het aantal boetes voor te hard rijden ging juist wat omlaag. Ik ben er niet trots op en uh, ik wil ook helemaal niet goed praten... maar ik ben uh, vorig jaar ook uh, een keer gepakt door zo'n focusflitser. Nou, uh, niet een keer. Vaker heb ja, ik van jou gehoord. Ja, ja omdat, uh, nogmaals, ik ga het niet goed praten. Dus alles waarvan je denkt, hey, praat het goed, dat is niet mijn bedoeling. Um, die focusflitser stond hier vlakbij Q-Music... en die stond opgesteld net na een stoplicht. En ja, ik ben niet Roomsen dan de pauze, dus ik wil wel eens bij het stoppen ligt, als het op rood staat, sta je best wel even te wachten, pak ja. ik soms mijn telefoon, rij je door, zit je nog even met die telefoon op een rechtstuk, en daar staat de focusflitser, die pakt je meteen omdat je je telefoon in je hand hebt. Ja. Niet doen, want het is ongelooflijk veel geld wat je ervoor kwijt bent. 440 euro plus 9 euro administratiekosten, dat ja. is 450 ballen. Ja, en het is gewoon heel gevaarlijk. Ja, het heel gevaarlijk. Ik, ik blijf mezelf ook niet helemaal vrij, daar schaam ik me dan ook voor als me dan toch wel is gebeurd, ja. maar het uh, besef dat je echt echt je reactiesvermogen zo om, om, omlaag haalt als je met een telefoon in je hand zit... dan doet ik toch altijd echt bedenken van... oké, okay, doe het niet, laat hem gewoon liggen... Ja. want dat is het appje of dat ene liedje opzetten gewoon niet waard. Nee, eens. Koophuizen zijn vorig jaar bijna overal duurder geworden. Gemiddeld bijna 30.000 euro, zegt het CBS. De duurste huizen vind je nu in Bladicum. Daar betaal je gemiddeld meer dan een miljoen voor een woning. Ja, En wie onder de drie, drie ton een huis wil, dat is dus vier keer zo goedkoop... kan onder meer terecht in het Limburgse Kerkrade of in het Groningse Pekela... maar huizen onder de drie ton zijn enorm schaars. Er zijn uh, ja, weinig plekken waar je er nog uh, eentje koopt voor, uh, voor dat bedrag. En treinreizigers zijn het meest tevreden met de stations in het Limburgse Klimmerandsdaal en Mandgem in Friesland. Het zijn gewoon stations die je nu uit je duim zegt. Die <lacht> verzin je. Nee, bestaan, deze bestaan. Het zijn kleine stationnetjes. En zeker uh, dat Limburgse uh, Klim-Randsdaal, ja? dat uh, horen we vaker als... Uh, ja, deze ken ik. Dit is wel ja. mooi. Ja, dit is elk jaar wel de mooiste. Toch? Ja. ja het is een beetje tussen de heuvels zo. Wachtig. Uh, maar gemiddeld genomen zijn de grootste stations... de zogenoemde kathedralen, juist wat populairder. Delft scoort goed, Rotterdam Centraal... vinden veel mensen ook een prettig station. En Utrecht Centraal uh, gaat ook goed. Ja, Utrecht Centraal, maar als je er dan vervolgens uitkomt... dan heb je geen idee waar je nee, weer staat. Nee, ach, dit gedonder nee, altijd. Het is gewoon zo. Ik ach, heb ook in Utrecht op. gewoond. In de tijd dat ik in Utrecht woonde, in mijn studententijd... toen begonnen ze al aan het plan om het, geloof ik, in... see you in 2030, dan, dan moest het helemaal af zijn. Nee, helemaal niet. Het was... is ook nog geen 2030. Oh, zo irritant. En altijd als ik daar naar buiten loop en denk ik, Wat moet ik nou in hemelsnaam zijn? Sta ik nou in hoog Katerijnen? Sta ik nou bij Tivoli Vredenburg? Waar ben ik? Ik wil <laughs> één ding uit de wereld helpen. Het was niet CU2030, het was CU2030. Dus 2030, dat heb je er zelf van gemaakt. En ik ben oh. er zelf weer gezien. Dat is een mislukte marketingcampagne. Heeft de gemeente ook al gezegd, hadden we niet zo moeten aanpakken. Ja. Want ik, het enige wat je moet weten is, moet, moet ik links of moet ik rechts? Nou, dat het verschil kun je toch dat kun je aan elkaar houden, toch? Nou, ik hoorde laatst Mattie Valk vertellen dat hij uh, op zoek was omdat hij naar jouw huis wilde, naar de tram. Zo nou ja, tram. de tram gaat bij Utrecht niet het centrum in, de tram gaat alleen maar naar nieuwe Gein. ja en naar de Uithof, naar de ja, uh, Science Park daar. Die heeft echt heel lang gezocht. Ja. Dan, ja, carnaval. Het zit er echt bijna, bijna, bijna op, natuurlijk. Bijna, bijna, bijna, bijna. <racht> <laughs> en voor de EHBO, daar zullen we ook wel blij mee zijn. Want het was weer druk bij de EHBO tijdens carnaval. Volgens het hoofd van de EHBO in het Brabantse Tilburg, melden de eerste mensen zich al afgelopen vrijdag rond 4 uur middags. Toen was het al bal. Waren compleet van de wereld door drank of drugs, vertelt deze EHBO er bij Omroep Brabant. Volwassenen, die hadden wij s'middags om 4 uur al. Die wisten niet waar ze mee bezig waren. Die waren zo dronken dat met de ...ouders moesten bellen, ook mindere jaren, die drinken te veel. Jonger dan 18, zelfs 13 jaar, echt helemaal uh, laveloos zijn, onderkoeld. Ja, dat zijn wel dingen waar we nu van gaan schrikken. Ah. Ja, de, dus veel mensen die te veel gedronken hadden... ...en bij de terecht terechtkwamen, maar ook mensen die onderkoeld waren. Verder door de gladheid ook valpartijen en verzwikte enkels dit jaar. Mag ik hem toch nog even horen, mijn lievelingscarnavalsliedje... Schop ze over de Maas. Ik schip ze allemaal oh. terug over de Maas. over de Maas heeft hij. Allemaal terug over de Maas. Kijk, je niks met carnaval, maar dit vind ik heerlijk. Nou, een biertje stappen naar mijn carnaval. Ik snap en ze allemaal terug over de Maas. Alles je vandaag gaat op de laatste dag. Veel plezier. Arkema uit Q-Music. Mattie en Marieke. Miles Smith zometeen. Na Cyril, dit is de Sound of Silence. Q-Sounds with you. I walked alone Narrow streets of cobblestone Needs the halo of a history land. I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stand By the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence And in the naked light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 Je dance van Miles Smit. Goedemorgen, het is tien over half tien. Dit is de ochtendshow van dinsdag. Hoe met jouw stembanden na dit radioprogramma. Wel goed, hoezo? Nou, als je vanmorgen om, wat was dit, vijf over zeven bent wakker geworden. Je hebt de radio aangezet. Dan heb je dit gehoord. Ja, jij zat lekker mee te zingen met je favoriete carnavalsliedjes. Nou ja, ik ben er helemaal achter dat ik carnavalsmuziek best wel leuk vind. Ja. Kijk, ik hoef niet uh, onder de rivieren te komen om het ook leuk te hebben op carnavalsmuziek. Nee, mag ook, dat is ook ja. geen probleem. Een um, half uur later toen hoor ik dit: <middels> Mag ik je nog één hey, vraag over stellen? En I love you for life, hè, Mariek? Ja, ja, wil je vragen hoe het kan dat ik dit zo goed kan? Nee, denk jij echt dat jij dit heel goed kunt? Oh, dat is een hele andere vraag dan ik... Uh, ja, dat weet ik, ik maar het feit dat je dus die vragen in je hoofd hebt... Dat, vind ik, dat zegt al heel veel. Uh, denk je dat dit echt... <treeks> <treeks> jij ja, denkt echt dat het heel goed is, of niet? Nou ja, ik vind voor een amateur... vind ik dat ik best wel goed kan jodelen. Ja. Ja. Wanneer ben je ook weer jarig? In juli toch? 12 juli? 12 juli. Ja, ja dat dus okay. is niet echt... Ja, uh, hoezo? Nou, nee, Jodelcursus? Nou, dat vind een heel leuk cadeau, toch? Ja. ja. Hé, hey, je kunt vanmiddag ook lekker mee jodelen. Ja, sorry, dat is toch altijd een klein beetje het gevoel... dat ik ook heb bij bobsleeën. <lacht> ik weet, het is een olympische sport... en ja. we kennen de bobsleemannen, dus we mogen, het echt niet, ja, we mogen het echt niet afdoen als een sport... waarbij je ook nee, kunt jodelen. Het is hard werken. Maar wel te gek, want de tweemansbob... Die, die is gisteren al in actie gekomen... en vandaag hebben ze dan nog heat 3... en hopelijk heat 4. Ik dus was zeggen een heel succesvolle dag. Ze staan nu op de dertiende plaats na dag 1. Nou, het is ook al wel te gek dat ze meedoen überhaupt met de Olympische Spelen. Ja, maar Bij de Olympische Spelen zeggen meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is natuurlijk niet helemaal de Olympische gedachte. Nee, ik dacht ik geef nog een positieve draai. Maar het kan ook van alles gebeuren. Hè? Maar je kunt in elk geval dus vanaf 7 uur naar die tweemansbob gaan kijken. En ook echt heel erg leuk de ploegenachtervolging. Vanaf half drie komen de mannen in actie en een klein half uurtje later de vrouwen. En dan is een beetje tegen half vijf is de finale, waar we dus ja, kans maken weer op uh, medailles. Ga jij uh, alles volgen? Halve finale finale vanmiddag. Want... Ik heb mijn broer en zijn kinderen over de vloer. Uh, dus ik, ik weet niet of ik er helemaal aan toe kom, al vanaf half drie voor de televisie te zitten. Maar ik zou die finale rond half vijf wel heel leuk vinden. Nou, daar ga je redden. We hebben het al vaak over gehad. Het uh, uur tussen vijf en zes bij jou een stuk spitsuur. Er moet gegeten worden, de kinderen gaan ja. zijn er, zijn er druk mee. Het zou lekker zijn als ze voor die tijd nog even een medaille weten binnen te hengelen. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Uh, Mattie en Luc zijn natuurlijk voor ons daar in uh, Milaan. Morgenochtend hoor je ze sowieso in de ochtend. -io. En later vandaag dan uh, hoor je ze ook de hele dag op queue. En krijg je mee wat hun avontieren zijn. Zo weinig zien. Lekkere karantje van de Backstreet Boys. Quit playing games. Al even gehad over het nieuwe kapsel van Menno Barvel. Maar ik begrijp dat iedereen jou aanspreekt op ja. het nieuwe kapsel. Ja. En, en dat je dat ook al wel zat bent. Nou, niet zat, maar dat is een beetje ongemakkelijk. Zo volgens ons heerlijk. Ja, ik ben nooit goed in het incasseren van complimenten. Zelf, nee, daar ben jij heel zicht nou, <laughs> oh mijn helemaal is Echt waar. Ja, van, ja klopt. Ja, Terwijl jij bent. Goed. Ja, jij, wat, wat ben jij? Uh, goed, zeg maar, jij bent zo'n goede radio-dienst. Je bent echt goed. een voorbeeld voor ja. velen van ons. En nu gaat het over jou maar laten we het nog even hebben over... hoe goed jij bent op de radio. Ja. Hoe ja. magisch jij bent met het foute uur... en dat je ook draait in het land. Kijk, jij kan en, en, uh, nee, Menno, ik kan helemaal geen houding geven. En uh, Menno ik vindt het echt heel ja. erg moeilijk. Jij doet niet maar wat. Jij bent hartstikke goed. Jij ja. verstaat echt jouw vak. Ja. Nou, bedankt ja complimenten incasseren bedankt oh dat maar dat supergoed goed. dat gaat supergoed veel goed, beter dat ja, zou nog binnen moeten komen dan als een soort van waarheid ja. ja maar ik heb het vanmiddag nog wel een keertje ja, dat is goed wij <laughs> hebben We hebben het weekend ook wel eens dan ja, ja, ja, ja. Dus, ik heb ooit een keer dus echt geweldig ik heb ooit een keer met jou dit gesprek gevoerd. echt lang geleden toen werkte ik net bij, uh, bij Q Music ja. en toen had ik ook zo'n nou, half aangeschoten gesprek we waren bij Martin Garrick geloof ik in Paradiso oh daar ja ja daar was het. het was een Child-avond, daar nou, mag je wel vergeten daar waren wij uh, en um, ik stond met, met Menno stond ik uh, te praten over inderdaad nou uh, hoe, hoe groot fan ik ben dat is echt waar van Menno al jarenlang, ik luisterde al vroeger... toen ik een klein domintje was, luisterde ik naar Menno... en tegenwoordig ook op Q, hoe goed ik hem vind. En toen vroeg ik, trek je wel eens een flesje Prosecco... of een flesje Cava open... als de luistercijfers goed zijn? Ook dat mag je allemaal vergeten, helemaal niet belangrijk. Maar wij zijn daar als makers wel mee bezig. En zijn men Menno, nee, eigenlijk nooit. Nee. En toen zei ik bij de eerstvolgende keer... dat het echt weer eens een keer goed gaat, moet je dat doen. En nu stuurt hij mij af en toe een appje als hij een flesje bubbels drinkt. Ja, ja, <laughs> dus dat, dat compliment weet hij inmiddels wel te omarmen. Ja. Ja, je moet het vieren. Even voor iedereen ja. die luistert, die slecht is met het ontvangen van complimenten. En dat zijn er heel veel. Zeg gewoon dankjewel. En ja. denk er dan daarna nog even rustig over na. Dat je denkt, nou wat attent dat iemand mij een compliment geeft. Dat is waar, maar dat hoeft niet. Zit ja, je goed? Bedankt, Marike. Zometeen na 10 uur, het foute uur. Waar <laughs> kunnen we uit kiezen, Benno? Uh, special D, come with me. Zo, wat zet je daar tegenover dan? Nou, Parla en Pardoe met Liberty. Liberty! Oh, ook leuk, hè? Ja. Ga er maar aan staan. De stemmen kan nu in de Q-Music app. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. Ready!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 Zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt, of auw, aangot. Als hij van je fiets waait, of overal kletsnat aankomt. Zo'n mokwarme Chocomel. Ah, maakt heel je winter koel.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 Ook tijdens de schoolvakanties. Kies bijvoorbeeld voor Curaçao, Bali of Rome. Boek snel jouw alles in één deal, voordat de deals vertrokken zijn... op klmholidays.nl. Voorkomt naar Batavia-stad. De opening is binnenkort. Stay tuned. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. La Cuba te introduceert Cuba Completa.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 Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing: exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sasas.nl.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 De koffie jongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? de. Proef zelf maar. Hup. Ga naar dekoffiejongens.nl. Hey, De koffie jongens. Windfarm. Mm. Serious, kom mee. Dat is het geluid van Windfarm Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmd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 Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit. Oké, okay, are je ready? Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht Paragliden. Na twee uur twijfelen. En we are flying. En luister. Woohoo! Ze vindt het hartstikke leuk? Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jou nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.